Zo, so jullie staan we dan, yes. midden op het vrijspunt, <laughs> nee. Link, links hout is naar Amersfoort, een <laughs> ja. beetje ja. vertrouwen in? Nou, ik zou blij zijn als we hier weg zijn, het is toch vaak moeilijk om de stad uit te komen. Ja, we zullen zien? Absoluut. Hey. Jammer. Eerste afwijzing. Jorien, hoe laat is het nu? Kwart voor elf. En waar zijn we? Een of, uh, Al slijmen dood. <laughs> Bijna bij de grenzen. Ja, hoi! we we eens even kijken wat we hier nog vinden. We zijn een paar uurtjes bezig. Ja, we gaan redelijk snel volgens mij. We zijn om half negen vertrokken, dus ga uh, ja, gaat prima. Ja. Hoe laat denk je dat we er zijn in Hamburg? uurtje uh, of vier. Zijn we zijn net uitgestapt uit een uh, zilveren uh, Volkswagen. Een lift gekregen van een Deense meneer vanuit Deventer tot aan uh, bijna in Hamburg. We zijn al bijna op bestemming, terwijl het pas uh, net twee uur is. Het zonnetje schijnt, 31 graden. We zitten nu lekker even te genieten van een bakje koffie. En we gaan straks een lift zoeken richting Hamburg. Jurien, wat vond je van deze lift? Ja, luxe. Gewoon zo in één keer zo'n hele afstand... Super, en goede airco en uh, beter kan je het je niet wensen volgens mij. Wat vond je van de man? Aardig, nee, het uh, was een slimme man. Hij had echt wel wat te vertellen en uh, nee, was leuk. was leuk om te horen. Zo, we zijn nu uh, in Hamburg. We hebben net een lift gehad tot aan het zinestation in de uh, buitenwijken van Hamburg. We zijn iets teruggelopen door de grasvelden en uh, we staan nu bij het bus 351 te wachten op de bus die ons richting het centrum gaat brengen. Zijn voor de tweede dag zijn we aan het liften, we staan nog in Hamburg en we moeten richting Kopenhagen vandaag even op de kaart kijken bij een bushalte waar we zijn en waar de snelweg begint. Oh, dus dan was het die 26, waar we het al eerder over hadden denk ik, of niet? Ja. En, en... hier gaat die bus, dat is mooi toch? We nemen een bus richting de snelweg, Toppen stoppen we daar uit, en dan zien we wel weer verder. Precies. Zitten we al op de boot van Poetgarden naar Denemarken. Over een klein half uurtje zijn we in Denemarken. Rien, hoe zijn we hier terechtgekomen? Nou, we kregen uh, iets buiten Hamburg. Een uh, lift van een uh, rood busje. Ging ook niet zo heel erg snel, maar was wel gezellig. Van een stel Nederlanders. En die hebben ons meegenomen tot op de boot. En uh, gaan we zo eens kijken of we een iets wat snellere lift naar Kopenhagen kunnen krijgen. Het is uh, net half vier geweest en we zijn toch... Uh... In het mooie Kopenhagen aanbeland. Alles naar verwachting verlopen vandaag? Beter dan verwachting lijkt me eigenlijk zo. Het is uh, met drie liften in één keer doorgeschoten zo naar Kopenhagen. Zelfs op de snelweg van Denemarken waar je eigenlijk maar 110 mocht rijden. Met 140 kilometer, 150 km per uur doorgeknald. En nu liggen we lekker in het zonnetje te genieten. Dus uh, lijkt me perfect. Echt vakantie? Lijkt me wel toch? Voetjes in het gras. Genieten.